Clemens hey, Peters met het NOS-journaal. In zijn slotreden op de conferentie over seksueel misbruik binnen de katholieke kerk... heeft paus Franciscus hard uitgehaald naar de daders. Ze zijn volgens de paus bezeten van de duivel... en slachtoffers dienen tegen hen beschermd te worden. Ook kondigde hij aan met maatregelen te komen die misbruik moeten terugdringen. De paus noemde misbruik een universeel probleem... dat binnen en buiten de kerk bestreden dient te worden. Waarnemers noemen de toespraak teleurstellend... en de maatregelen weinig concreet... Door de strijd in Afghanistan is vorig jaar het hoogste aantal burgerslachtoffers gevallen sinds de VN begon met tellen in 2009. Vorig jaar vielen ruim 3800 burgerdoden, een stijging van 11% ten opzichte van 2017. Die stijging werd vooral veroorzaakt door de toename van het aantal zelfmoordaanslagen door de terreurgroep IS en door het gestegen aantal luchtaanvallen door de VS en zijn bondgenoten. Vandaag wordt in het Oostenrijkse skigebied Ammerwald in Tirol... verder gezocht naar twee mensen die gisteren omkwamen bij een lawine. Ze waren met een groep off piste gaan skiën. Vier mensen konden levend onder de sneeuw vandaan worden gehaald. Over de nationaliteit van de slachtoffers is nog niets bekend. Het gebied in Oostenrijk is ook populair bij Nederlandse wintersporters. Saoedi-Arabië gaat voor het eerst een vrouwelijke ambassadeur benoemen. Prinses Rima Bint Bandar al Saud... Ze wordt de nieuwe ambassadeur van de Verenigde Staten... en volgt een zoon van koning Salman op. Haar vader werkte tot 2005 als Saoedische ambassadeur in de VS. In Os is gisteravond een man doodgevonden in zijn flatwoning. Voor de politie staat vast dat hij is omgekomen door een misdrijf. Mogelijk is hij thuis overvallen. De man van 63 woonde alleen in een flatwoning op de tiende verdieping. Hij werd gevonden door familie die al een tijdje geen contact met hem konden krijgen. Het weer. Vandaag veel zon, al is er vanmiddag ook kans op wat sluierbewolking. Het wordt 12 tot 15 graden. De rest van de week blijft het uitzonderlijk zacht en zonnig. Dinsdag en woensdag kan het 16 tot 19 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 Is zin in ZFM ZFM Met nu ZFM luncht Ik denk ik heb geld zat ik koop een huisje in Spanje en ik doe geen flikker meer Ik had al een naam voor dat huisje in Spanje Casa Pe de Coloris Dat betekent goudvis in het Spaans dat u nu denkt dat ik u stond uit te schelden, want dan had ik wel wat anders gezegd in het Spaans. Hè? Dat leek mij leuk, lekker helemaal niks meer doen. Want niks doen, dat vind ik al heel lang, is het hoogste. Het is niet echt een lijfspreuk voor mij, want dat doe ik veel te veel voor, ik werk heel veel. Maar het is een lijfspreuk van een maatje voor mij uit Den Haag. Ik speel vaak een ha Haarse nakko. Maar Rick, zo heet hij, dat is een maatje van mij, dat is echt een nakko. Die doet geen flikker, die gozer. Die is net zo oud als ik, die heeft zijn hele leven maar vier dagen gewerkt, jongen. Die woont in Den Haag, hebben een uitkering, hebben een fletje met huursubsidie. Alles waar hij recht op hebt, dat hebt hij. Vaak is dan de halve zaal meteen pleiten, maar het valt mij vanuit. Nou ja, en, en, en ja, gewoon een hele leuke gozer. Hè? Nou, als ik wel eens moe ben van de waarmakerijen, dan, dan ga ik wel eens naar Rick toe om af te kicken. Hè? Want het is toch een ja, adrenalinevak wat ik heb. Hè? Dan ga ik een weekendje lekker geen flikker doen bij Rick. Dan hebben we een vast begroetingsritueel. Dan zeg ik altijd: Hé hey Rick, oude gek. Alles goed, wat doe je op het ogenblik? En dan zegt hij altijd: Jekkers, zo wernig mogelijk. <lacht> en als ik zeg: Ja, Rick, dat weten we nou wel, maar waar ben je op het ogenblik mee bezig? Dan zegt hij altijd: Jekkers, ik laat mijn baard staan. Nou, dan kennen jullie hier een beetje gaan zitten geiten met z'n allen hier zo, hè. Maar Rick neemt dat bloed serieus dat niks doen hoor. Hij noemt het alvast oefenen voor de dood. Het grote niks doen. Hij zegt, daar ben je zo lang mee bezig, joh, met dood zijn, dan moet je goed voorbereid aan beginnen. Ja, en, en op de middelbare school had hij het al door, en wij gingen allemaal doorstuderen, doorstuderen hij niet. Hij zei, god is even lekker in een n top, jongen. Dan ben ik over vijf jaar werkeloos. Ik begin meteen al. Maar dat kon hij wel vergeten, want hij moest in dienst. Dit verhaal is heel lang geleden, toen moest hij nog in dienst. En nou goed, hij werd opgeroepen bij de marine... en daar baalde hij helemaal van dat ze... oude heer die zat bij de marine en dat vond hij een erkel. Dat was toen mode. Iedereen vond zijn oude heer een erkel. En hij zegt tegen mij, nou dat varagtje in Den Helder... op die keuring, daar ga ik wel even wassen. Is hij daar naartoe gegaan verkleed als zeerover. Ja, een origineel. Met zo'n zwarte lab voor zijn harses had hij. En hij had een, een, een, een, van een krant zo'n steek gevouwen. Heel lullig was het eigenlijk. Een houten zwaartje, zo'n stokpaard tussen zijn poten. Hij kwam dat keuringslokaal binnen. Hij zei, waar is de vijand? Waar is de vijand? Hij kon meteen vertrekken, meteen. En niet vanwege het feit dat die muts was gevouwen van de krant de waarheid. <lacht> Ook niet vanwege het feit dat hij zich overal inschreef als Piet Hen. <lacht> Ook niet vanwege de papegaai op zijn schouder die de hele dag riep. We hebben een H, we hebben een O, we hebben een M, we hebben een O. Homo, homo, ja. Maar gewoon vanwege zijn ogen. Rick heeft daar nog te pleur gezouden, Rick. Hij zei: Ik nah, heb niks joh. vanwege je Je kan maar beter niks doen, hè. Nou ja, goed. Hij kwam uit dienst, hij meteen naar de sociale dienst. Hij was 19 jaar, hij zegt: Ik ben uitgewerkt. Nou, dat kon niet, want hij moest werken. In die tijd was de Sociale dienst nog echt sociaal. Hè. Je moest wat doen. Hij zegt, nou, maak me dan maar chauffeur. Want sturen lijkt nog het minst op werken, dat vond hij. En uh, nou, toen, toen is hij, dat is ongelooflijk, heeft hij op kosten van de sociale dienst een groot rijbewijs mogen halen. En is hij buschauffeur geworden bij de HTM. Dan moet ik even uitleggen dat dan natuurlijk. Dat is de Haagse Tremwegmaatschappij. En daar hebben ze ook bussen dat ik daar achteraf ga gezegde van krijgen. En hij heeft één dag gewerkt op de stadsdienst van Den Haag als buschauffeur. En dat verhaal als ik bij hem kom, dat kreeg ik wel honderd keer horen. Dan zeg ik altijd, hé hey Rick, vertel dat verhaal nog eens, weet je wel. Die ene keer, en die ene dag dat je bij de HTM hebt gewerkt. Dan gaat hij daar eh, een beetje gezakt bij zitten, in die wegwerpstoel van hem. En dan begint hij dat verhaal altijd hetzelfde. Dan zegt hij, jezus, jekkers was dan een kleuterdag, <lacht> Ik bij de HTM. Kent je je voorstellen? Grijze pet, grijs jasje, uniform, grijze broek, grijs beroep. Was die dag grillend heet, Ook dat nog? Kom met die bus uit die remise, ik stop bij de eerste halt er staat een ambtenaar. Zo'n zerkard, weet je wel. Die stapt in en zegt, een chauffeur, wat is het heet zaad van me op het strand? <lacht> ik denk, nou, dat begint al lekker zitten. De zesde zijker bij de zesde halte had gezegd, Lees het chauffeur, want is het heet zaterdag op het strand, denk ik. Kijk, de is allemaal, ben links afgeslagen naar Scheveningen gereden. <lacht> dames en heren, uitstap allemaal, het strand. <lacht> de bus was te klein Eens Ineens wouden die zeikers allemaal gaan werken. Je kent dat wel, hè. We moeten naar kantoor. Dus ik heb er één groot rijbewijs, er staat een bus, op, ik blijf zitten vandaag. Ik ben ik erg eindelijk van dat klotige werk af, zeg. Maar ja, toen ben ik me de volgende dag wel netjes gaan afmelden bij het hoofdbureau van de HTM. Hè. Had ik nooit moeten doen, nooit. Ik vertel het verhaal daar op dat hoofdbureau. Hè. Ze kwamen niet meer bij, ze lagen in de coma om dat verhaal, zeg. Kreeg ik nog een kans. <lacht> Hebben ze me op de tram gezet, kon ik niet meer van mijn route afwerken. Lijn 11 naar het strand, dat was wel gernig eigenlijk. Hè? Hoef je niks meer te doen, hè? je hoeft niet te sturen en zo. Je kan alleen maar gas geven, uh, Gaat vanzelf vooruit, leuk hoor, gernig. Een beetje haarsbellen. bellen. Ik zeg: Rick, nou ben ik een hoop van Den Haag. Maar Haars bellen, daar heb ik nog van nacht van gehoord. Hè? Hij zegt: Nee, ken je dat niet, gewoon zo. Pering! Pering! <lacht> ja, ja, maar de derde dag, -jackers ging het fout. Dat was vreselijk, jongen. Ik sta s morgens te wachten, pet op, jasje aan, broek aan, uniform, broodbam. Ik sta te wachten op de bus. Om met de bus naar mijn tram te gaan. GELACH. En, en er staat zo'n aard vraagje naast me en die zegt: Goh, wat leuk meneer. En ik zeg: wat? GELACH. Ze zegt: mijn zoon zit daar ook bij de marine. Ik kreeg zo de pleurising, die ene opmerking. Ik heb die pet afgedaan en denk, nou werk ik nooit meer naar de sociale dienst. Ik zeg, nou ben ik uitgewerkt. Maar ja, dat kon hij wel vergeten. Hij moest solliciteren. en uh, Het hoogtepunt, want hij ging natuurlijk ook dwars liggen van zijn sollicitatiegedrag, heb ik mogen lezen. Een brief aan Paleis Soesdijk. Beste koningin, ga maar op vakantie. Ik ga wel een jaartje voor je op de gulden staan. Rick. PS, ik wil niet lullig doen. Ik pak de postzegels tegelijk gelijk bij. Rick, weet je waar. Hij ging lopen eikelen en hij is een van de eerste mensen die ik ken in mijn persoonlijke leven, in de zestiger jaren al, die onbemiddelbaar werd verklaard. Heb je je hele leven een uitkering, hoef je nooit meer te solliciteren. En dat kunnen jullie je misschien niet voorstellen hier, maar voor Rick was dat een feestdag. Hij zei: jakkers, ik kwam die dag thuis, ik heb een bochtje gemaakt met niks doen, is het hoogste, punt. En toen ik het ophing aan de muur dacht ik, nou, "Dat Zandvoort, ja. Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het.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 Action for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 Estás estás conmigo mordiendo mis labios esperas que nadie más está en mi camino nada tiene porque importa déjalo atrás estás conmigo We Kroegjes, dus de gaten raken.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 Dreams never mean one thing is happiness. You just made me die. Don't, don't like your kingdom. Cake. Zij once belonged to me. You asked me for a place to sleep. Locked me out and through a. Face. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Aether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.